8 uur, Kees Groot, met het NOS-journaal. Louis van Gaal wordt algemeen directeur van Ajax. Dat heeft de Raad van Commissarissen van de Amsterdamse Club besloten... op een vergadering waar commissielid Johan Cruijff niet bij was. Van Gaal gaat de club pas leiden in juli volgend jaar... omdat de 60-jarige ex-trainer van Ajax... nu nog formeel onder contract staat bij Bayern München. Louis van Gaal gaat de nieuwe Ajax-directie vormen... samen met Danny Blind en Martin Sturkenboom. Blind wordt technisch directeur, hij is nu technisch manager... En Sturkenboom wordt commercieel directeur bij Ajax. Hij is oud-voorzitter van FC Utrecht. Minister Schultz van Verkeer moet misschien meer dan 300 miljoen euro bijbetalen... voor de hoge snelheidslijn tussen Amsterdam en België. De exploitatie van de HZL leidt grote verliezen. De NS en de KLM exploiteren de lijn... maar er komt te weinig geld binnen om het project winstgevend te maken. De minister is nog in onderhandeling met de NS over nieuwe afspraken. De Griekse interimregering van premier Papadimos... heeft het vertrouwen gekregen van de volksvertegenwoordiging. 255 afgevaardigden spraken hun vertrouwen uit in Papadimos. 38 van de 293 parlementariërs stemden tegen de nieuwe regering. Die is gevormd onder de druk van een mogelijk faillissement. De overgangsregering moet met ingrijpende maatregelen... Griekenland in de eurozone zien te houden. Het land zou met de nieuwe regering weer kunnen rekenen... op een deel van het Europese noodkrediet. De Zweedse politie heeft bij ongeluk een asielzoeker uitgezet naar het verkeerde land. Een advocaat zegt dat de man naar Irak werd gestuurd terwijl hij naar Iran moest. De man ontvluchtte Iran in 2002 om asiel te vragen in Zweden. Dat werd vorig jaar afgewezen, waarna de politie hem dus op het vliegtuig naar Irak zette. Dat heeft volgens een advocaat ernstige gevolgen. Hij zou al lange tijd vastzitten in een Iraakse gevangenis. De man is wel geboren in Irak, maar in de jaren 80 had Saddam Hussein hem juist naar Iran verbannen. Het weer vanavond en vannacht is het helder en gaat het een paar graden vriezen. In de ochtend op sommige plaatsen nevel. Morgen overdag eerst zonnig, maar in de middag vooral in het westen bewolking. Het wordt maximaal 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Schat, waar blijven ze nou? Ik hou het niet meer! Nou, Sjaak is visser, een voetballen, Luc heeft spit. Maar is die wasmachine dan echt zo zwaar? Nou,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 Is Rotterdam een betere stad geworden door Leefbaar Rotterdam? Daarover praat ik zometeen met de geestelijk vader van de partij, dat is Ronald Seurensen. Zaterdag bestaat Leefbaar Rotterdam namelijk tien jaar. En in Peru is weer een Nederlander opgepakt wegens drugsmokkel. Op dit moment zitten er maar liefst 2550 Nederlanders vast in buitenlandse gevangenen. Van gevangenissen en uh, meestal uh, komt dat door het uh, smokkelen van drugs. En ik ga vanavond uh, praten met Pedro Ruizing. Hij werd uh, ooit betrapt met twee kilo heroïne in zijn koffer. Kreeg levenslang en zat in de beruchte Thaise Bang Wang gevangenis in Bangkok. En de Thaise koning verleende hem gratie in 2004. Pedro Ruizing, goedenavond. Goedenavond. Ja, wat denkt u eigenlijk als u dan zo'n bericht hoort... dat er weer een Nederlander met drugs in zijn koffer is opgepakt in het buitenland? Ja, stom. Heel erg dom. Vooral omdat ik de laatste jaren in de media ben geweest... en verteld heb van, doe het niet. Al, al krijg je een miljoen. Doe het niet. Ik heb een boek geschreven waar ik in waarschuw. Ik sta voor de klas. Ben ik geweest. Ik ben overal geweest. Ik heb altijd gezegd, doe het niet. En dan gaan ze het toch weer doen. Ja. Ja, ik Hebben heb niet van... naar u geluisterd? Zo, nee, zo voelt dat dan? Nee, blijkbaar niet. Nee. Het <laughs> groot geld... Ja, want het grote geld, daar gaat het natuurlijk altijd om. En Daar ging het met u ook om. Ja, daar ging het om. Uiteraard, je krijgt een grote som geld en dan ga je het doen. En dan, uh, ja, je staat niet stil bij de gevolgen. Je bent zo naïef. Je denkt niet van, uh, als ik gepakt word, wat dan? Dat denk je gewoon niet bijna. Nee, heb je dat geen één keer gedacht dan? Dat kan ook misgaan. Uh, ja, in je achterhoofd. In je achterhoofd. Maar omdat je weet hoe het verpakt wordt, denk je van, nou, mij pakken ze toch niet. Ja, hoeveel geld kreeg u ervoor? 25.000 dollar. Ja. ja, dat is veel geld. Dat is ja, een behoorlijke som geld, ja. ja. Laten we even teruggaan naar het moment dat u uh, werd opgepakt. Dat was dus uh, in Thailand, uh, 1995. Ja. Met die twee kilo, kilo heroïne. Uh, op het moment dat u gepakt werd en eruit gehaald werd... zag u het aankomen eigenlijk? Van, oh jeetje, nu gaat het toch echt mis? Nee, ik, in het begin zie je het niet aankomen. Want je, je, ik kom aanlopen en ik kom bij de insectbalie... en dan geef je je paspoort... En je, je ticket. Dus je krijgt je paspoort terug. En je krijgt je bowlingpas terug. En toen vroegen ze aan mij, mag ik nog een keer je paspoort zien? En ik zei, ja, tuurlijk mag. Dus ze keken weer in mijn paspoort, ze gaven weer in mijn paspoort. Dus ik dacht, er is iets met mijn paspoort. Dat is het enige wat ik dacht. Ik ging niet uit van, ze wisten het of zo. Maar ik krijg mijn paspoort terug, ik draai me om, vier man om me heen. Wilt u even meekomen? Je paspoort wordt meteen in beslag genomen. Je ticket wordt afgenomen, je tas wordt van je afgenomen. En toen dacht ik van, ja... Nou gaat het toch wel echt fout. Iets fout. Nog ja. niet bij, bij nadenken dat, je dus, dat het dus echt om die, uh, om die tas ging. Ja. Want je wil het gewoon niet geloven. Nee, hoe, en werd... hoe kwamen ze bij u dan, denkt u? Uh, via, ja, de, hoe, heet het, uh, hoe noem je dat? Uh, Tip-af noemen ze dat. Tip-af, dat betekent dat je dus uh, verlinkt bent door de mensen waar je het voor doet. En die mensen die hadden iemand anders op hetzelfde vliegtuig met 14 kilo. Dus ik was een afleidingsmanoeuvre. Ja. En ja, dan word je naar een kamertje toegeleid. En je wordt... Uh, je thuis wat opengemaakt. Ze snijden het open. Ze wisten precies waar het zat. En ja, dan, uh, dan nog denk je bij je eigen van... schiet op. Want ja, ik moet naar Amsterdam. Dacht u dat toen echt Ja, nog? ik dacht dat echt. Ik dacht echt bij mezelf van... Ik, jongens, schiet nou op, want ik moet naar huis. Het uh, dringt niet tot je door. En wanneer drong het tot u door? Toen die twee kilo helemaal uit die tas gehaald werd en gewogen werd en de handboeien omgingen. En toen wist ik nog steeds niet dat daar de doodstraf op stond. En levenslang. Ik kreeg dus alleen maar levenslang. In plaats van de doodstraf, omdat ik schuld bekend heb. Ja, je kan moeilijk zeggen van met die tas in je handen. Ik dacht dat het waspoeier was. Ik bedoel, dat trappen ze niet in. Nee. Dus... U wist wel wat er in dat pakje zat. Hè? Ja, ja. Ja, ja, dat, ja uiteraard. Dat, dat was u wel verteld. Ja, ja ja, ja, ja. Ik, toch heel even hè want want uh, in die tijd een jaar daarvoor uh, toen was er groot nieuws uh, over Johannes van Damme in Singapore laten we heel even luisteren naar een fragment uit Twee vandaag. Voor minder dan zes uur is het zover. Dan zal de 59-jarige Johannes van Damme... op de binnenplaats van de Shangi-gevangenis in Singapore op worden gehangen. Duizenden gratieverzoeken uit Nederland via de fax of een telegramvorm... hebben niet mogen helpen. En ook de Nederlandse staat lijkt niets meer te kunnen doen... tegen de aanstaande executie van een van haar burgers. Dat heeft u ook meegemaakt, denk ik, als burger van Nederland? Ja, maar dat was al een tijd daarvoor. Ja, maar goed, en... je weet dat dat kan gebeuren. Ja. ja. Ja, dat klopt wel, ja. Maar ja, dan toch... Ja, het grote geld trek je dan toch. Ja. Je gaat het toch uh, proberen. Ik bedoel, je, en Thailand was niet... Je uh, hebt geen, uh, hoe noem je dat... Uh, direct ophangen en zo. Je zit daar heel lang in een cel maar ik stond daar gewoon niet bij stil. Nee. Want toen u uiteindelijk uh, was opgepakt... ik bedoel, die tas was opengesneden... Dat, die boeier lag daar op tafel... u werd in de boeien geslagen... Ja. Uh, en dan kom je dus voor het eerst in zo'n Thaise gevangenis. Ja. Net zoals deze man die nu gisteren is opgepakt... ook uh, daar in de gevangenis ja. zit. Ja. Ik bedoel, kunt u zich dat nog herinneren... toen u daar binnenkwam, hoe ja. het was? Ja, ja. ja. Je, je zit eerst vier, vijf dagen in een politiecel... en daar zit je al met veertig man in een celletje. Naast elkaar... Je keert je eigen om, je stoot je buurman en het kakkelakken over de vloer heen en stinken. En na die vier dagen of vijf dagen van een politiebureau ga je dan naar een gevangenis. Uh, dat heette Nontaburi, weet ik niet meer, sorry. Ja. Maar ik kwam daar en ik zie die cellen en ik zie al die gevangenen, duizend gevangenen om me heen. Hoe groot was zo'n cel? Een cel was vier bij zes meter en er zaten ongeveer 45 man zaten daarin. 45? 45, naast elkaar op de grond. Dan kun je niet dus, liggen, toch? Jawel, je kon wel liggen. Maar dan, daartussen, dus je ligt tegenover elkaar. En tussen je voeten in, zou maar zeggen, liggen ook weer gevangenen. Dus, en dan gaat er van alles door je heen. Je slaapt niet, je drinkt je niet, je eet niet. Je, dit, dit, dit, ja, je hele leven is, uh, is weg. En je kijkt om je heen en denkt van zit ik hier dus mijn hele leven? En ja, dan, want dat was uw voorlostig levenslang. Ja, ja, ja, ja, Doodstraf, maar schuld bekennen en dan levenslang. En toen dacht ik echt van geef mij maar de doodstraf, toch? Op zo'n moment zo dacht u dat? Ja, ja. op zo'n moment dacht ik dat wel. Ik denk, dit hou ik niet vol. Dat houdt niemand vol. En, en stinkende mensen en En ja, vechtpartijen, moorden gezien. Van alles en nog wat. Hoe kwam u die eerste dagen door? Want dat is misschien wel de grootste shock, die eerste dagen. De eerste, ja, de eerste dagen, uh, je komt in de gevangenis. En dan kom je dus met, bij buitenlanders ook. En uh, die vertellen je van, ja, wat heb jij? Ja, twee kilo. wat had jij zes kilo. Of dat jij uh, één kilo. En dan, je raakt met elkaar in gesprek. Spanjaarden, Italianen, Duitsers. En... Dus je raakt gewoon wel in gesprek. En dan krijg je ook steun van elkaar. Dan krijg je steun van elkaar, absoluut. Ja. Kon u met de thuisfront bellen? Nee, dat was geen telefoon. Nee, nee. Ik kreeg één keer in de maand bezoek van de Nederlandse ambassade. Die hebben mij heel goed geholpen in die negen jaar. En medicijnen nodig, dan kwam de ambassade. Maar het contact met de thuisfront was alleen maar per brief. Maar u was getrouwd? Ik was getrouwd toen, ja. Ja, hoe, hoe, hoe, hoe heeft u nooit uw vrouw meer gesproken in nee, die nou, eerste periode? Per, per, per brief. Per brief. Uh, ja, het, zij schreef mij en. Ja, zij was. Uh, Zo kwam het Nigeria toevallig. En ze was in Nederland. En ik ben naar Thailand toegegaan. Ik zeg, als ik terugkom, gaan we het huwelijk legaliseren. Want ik was in Nigeria getrouwd. En ik ben nooit meer teruggekomen. En ja, ik heb twee brieven van haar gehad en niks meer van haar gehoord. Kan ik me voorstellen, want welke vrouw gaat levenslang op je zitten wachten? Maar naderhand heb ik dus gehoord dat ze gewoon het land is uitgezet weer. Ja. Wat logisch is in uh, deze situatie. En uw vader en moeder? Mijn vader um, is overleden toen ik in Nederland kwam. En mijn moeder is, uh, die leeft nog heb heel goed contact mee. En, ja, maar maar toen, hebben... in die tijd? Uh... Oh, Tijdens de gevangenis. Ja, he, kon u hen ook niet spreken? Nee, alleen per brief. Ja, ik kreeg een hele boze brief van mijn vader. Ja. Die zat het nieuws te kijken. NOS te kijken. En, of tenminste, die las de krant... En die hoort van Nederlander gepakt in Thailand. Die doet zijn krant naar beneden en die ziet mijn gezicht op televisie. Nou, dan kan je wel voorstellen wat er door je vader heen gaat. En wat, je moeder... wat schreef hij in die brief? Oh, dat weet ik niet meer. Heel rare. Hij was echt boos. Heel boos, heel boos. Hebben ze u ooit kan opgezocht? kan je dat nou doen? Uh, ja, ja, ja, ik heb er negen jaar gezeten. Ze zijn vier keer geweest. Maar ja, zo'n zo reis is duur. En ja, mijn ouders worden ouder. Dus het valt natuurlijk niet mee, 12, 13 uur zo'n vliegtuig. Maar ze hebben me wel bezocht, nou, absoluut. En hoe was dat, toen ze daar op leest stonden? emotioneel, hè. Ja. Heel emotioneel. Kijk, je zit, je zit niet bij elkaar. Je zit anderhalve meter van elkaar af. Een muurtje, tralies, anderhalve meter, muurtje, tralies... en dan zitten je ouders. Dus je moet eigenlijk schreeuwen tegen je ouders... om elkaar te kunnen verstaan. En toen heeft de ambassade geregeld dat ze dus op bezoek konden komen in de ambassade, bezoekruimte. Dat is dus één tralie en dan zit je heel dicht bij je ouders. Ja, maar je kan elkaar niet onder de hals vliegen. Dat is één keer gebeurd in negen jaar, dat is met inside visit noemen ze dat. En dan krijg je toestemming dat je familie dus binnen mag komen, aan tafel mag zitten en dan kun je elkaar omhelzen en uh, dan kun je, ja, dan zit je bij elkaar echt. Hoe was dat? Ja, heel emotioneel. Je hebt elkaar jaren niet gezien, niet kunnen aanraken, niks. En, uh, maar... Het ging goed met mij. En dat is voor mijn ouders was dat weer een hele ja, opluchting natuurlijk. Waarom ging het goed met u? Want de vooruitzichten waren erbarmelijk. Ja, uiteraard. Maar de eerste, dat is echt de eerste twee, drie jaar, vier jaar ik ik het heel zwaar. Want je moet overleven. Je moet zelf je eten koken. Want het gevangeniseten dat is een soort vissenkoppensoep. En met pompoen erin. Dat stinkt heel erg. En wij konden via de bewakers de corruptie. Heb ik het overleefd. Want wat, wat kon u door de corruptie regelen? Nou, de bewakers kon je dus betalen. En die gingen dus naar buiten om boodschappen te doen voor je. En dan betaalde je 10% extra aan de bewaker. En zodoende konden wij binnen in de gevangenis zelf eten koken. Want we, liepen, we zitten niet opgesloten de hele dag. We liepen gewoon rond. Van half zeven s morgens tot half vier s middags. Dus we konden gewoon zelf eten koken. In een potje en een houtskoolvuurtje En zo konden we dus met de mannen 4, 5, 6 samen eten koken. Ja En dat lieten ze dus ook toe? Dat lieten ze dus gewoon toe, ja. Hadden ja, ja, ze vrienden? Ja, ontzettend veel vrienden. Dat moet je daar wel. Want je moet... Ja, tja, je, je, je moet maar, het zijn je broers geworden. En als je je daar niet bemoeit met het gokken en het drugsdelen... want dat gebeurde binnen ook. Ook weer corruptie. Eh, dan, dan had je het gewoon... Ja, dan kon je redelijk kon je daar overleven. Ja, en wie waren de... uw vrienden dan? Waren dat ook drugsvokkulaars? Of waren ja, de, de zaten meeste... er ook moordenaars tussen? Of, ja, of van, alles, van alles zat ertussen. De, de, de meeste buitenlanders zaten voor drugs. De ene had 2 kilo, de ander 20 kilo... de ander 200 kilo. Maar alle buitenlanders zaten daar voor drugs. Ja. En ja, de Thais, Vermoord. Dus er was een, een Thais man die was daar, die had zijn moeder vermoord. Bedoel, uh, nou ja. En het werd toch uw vriend? Nee, nee, nee, oh. nee. Dat was niet. Uh... Nee, nee. Nee, maar je, je raakte in gesprek met mensen en van: waarom zit je hier? En dat wou hij niet vertellen, naderhand wel. Toen zegt hij: ja, ik heb mijn moeder vermoord omdat ik aan de alcohol verslaafd was. En ik vroeg geld en dat gaf ze niet. En toen heb ik haar vermoord. En toen heeft hij haar daarna nog verkracht ook. En dan, en dan kijk je om je heen en denk je: van, ik wil nu niet meer weten wie hier zit. Nee. Dat is, wel heel, uh, dat is wel heel erg als je dat soort dingen hoort. Ja, want, want toch door die vriendschap en door dat eigen wereldje in die gevangenis... heeft u het overleefd, zou je kunnen door zeggen? Door de vriendschap en door de corruptie. Ja. Want door de corruptie was heel veel mogelijk. Wij hadden een eigen cel geleased. Dus een cel van 4 bij 6 meter zit er normaal 30, 35 man in. Maar wij zaten maar met 14, 15. Ik ging naar een bewaker toe, dat kregen wij te horen van de Nigerianen en de Hongkong en de Chinezen. En die zeiden van, als je die bewaker nou zoveel geld geeft, dan kan je gewoon een cel leasen. Ja. Nou, toen hebben die bewaker een uh, lijst gegeven met vrienden, die wij in de cel wilden hebben. En gezegd van, uh, nou, alsjeblieft, een uh, envelopje op tafel. Toen uh, vond ik het zo regelen. Ja, ik moet even nadenken, zegt hij nog. Nou, in 2004 uh, kreeg u gratie. Hè? Koningin Beatrix was op bezoek geweest naar Thailand. En u kwam dus eigenlijk onverwachts vrij. Ja. En dan moet je weer terug ja. uh, naar Nederland. Dat ging allemaal heel snel. En dan ja. sta je opeens weer in, waar was het ook alweer, Hugo Waard. Ja, ja. ja dat, is, dat, is, dat kan je niet beschrijven gewoon. Je, je... Ik werd omgeroepen om, om twee uur en van, uh, gaat u maar even zitten, door een bewaker. En die zegt van, uh, ja, uh, de koningin van Nederland is hier, dat weet u, het is een staatbezoek. Ik zei ja, uh, ik heb een brief van de koning en u mag spullen pakken, ga maar naar huis. Maar toen u thuis was, hoe was dat? Ik bedoel, hoe heeft dat, u uw leven weer opgepakt? Dat was, dat was heel moeilijk, nou ja... In het begin was dat de hele media zit over je heen. En dat begreep ik gewoon niet. Ik had drugs gesmokkeld en dan anderhalf jaar zit de hele media over je heen. Dus je had het gewoon veel te druk om te acclimatiseren en weer opnieuw een leven op te bouwen. Na een anderhalf, twee jaar. Toen, ja, toen kwam ik uh, bij Connection uh, kreeg ik een baan aangeboden en toen ging het weer een beetje rollen. En nu komt hij hebt... ook binnen met een vriendin, dus u ja. heeft inmiddels ook weer een relatie. Ja. Dus is het eindgoed al goed? Eigenlijk wel, ja. Eigenlijk ja. wel, ja. Eindgoed, goed Ja, nou ja, kijk, het, ik, het speelt nog wel natuurlijk. Want ik eh, ben op het ogenblik afgekeurd door die negen jaar. Want dat speelt natuurlijk in je hoofd nog steeds. En dat gaat toch niet meer weg. Dat raak je niet meer kwijt. En hij heeft er nog steeds last van. Jawel, jawel, af en toe. Ja. Ja. Nou, mag ik u in ieder geval heel erg bedanken voor uw komst. En hopen dat iedereen die van plannen is om met een paar van die... Uh... Kilo's in zijn koffer ergens naartoe te reizen, dat uit zijn hoofd laat. Pedro Ruizing hoorde u. En hij zat uh, jarenlang gevangen in een gevangenis in Bangkok. Dank u ja. wel. Oké, okay, goed. Dit is Radio 1. Tot half 9. Twee dingen. Met Alice de Bruin. Volgende onderwerp. We gaan het hebben over de lokale partij Leefbaar Rotterdam. Bestaat aanstaande zaterdag tien jaar. In 2002 werd Leefbaar Rotterdam in één klap de grootste partij in de Rotterdamse gemeenteraad. En dat was natuurlijk allemaal dankzij Pim Fortuyn. Ik praat er vanavond over met Ronald Seurensen, aan wiens keukentafel tien jaar geleden de lokale protestpartij werd opgericht. Goedenavond. Goedenavond. U bent tegenwoordig <coughs> eerste kamerlid voor de PVV, daar gaan we het zo Komt. meteen nog over hebben. Maar eerst even terug naar die keukentafel. Ja, hoe kwam u erbij? U was geloof ik leraar geschiedenis en biologie en dan opeens de politiek. Ja, kijk, in onze stad uh, had het al twintig jaar helemaal niet uitgemaakt... op wie je stemde. Je kreeg toch steeds dezelfde mensen. De Partij van de en, Arbeid. Ja, en, uh, en, wat, en wat aanhangwagens. En uh, ja, toen kwam Fortuin en die, die uh, zei: Ik wilde wel om in de landelijke politiek. En om lang vooral kort te maken, toen heeft de stadspartij die wij ook hadden, de lokale partij, heeft de naam Leefbaar te grabbel gegooid. In de hoop dat extreem rechts die naam zou uh, claimen. En dan has, was het voor Fortuin heel moeilijk geweest. Hè? Dan had hij voor Leefbaar Nederland gezeten en tegelijkertijd wat in zijn eigen stad die naam uh, in uh, extreem handen waren die, was die gevallen. En dat heb ik voorkomen door direct de volgende dag die naam te claimen. En, uh, uh, en toen, hebben we toen, toen we die naam eenmaal gehad, hadden, hebben we toen ook maar de partij opgericht. Ja, maar, maar goed, dan nog, hè, als leraar uh, opeens toch de politiek in. Ik bedoel, was die onvrede zo groot bij u? Ja, die was inderdaad zo, zo groot. En daarbij was ik in die tijd weer ouder. Ik heb ooit een hersenbloeding gehad en uh, was, uh, was aan het uh, herstellen. Ik had dus wat vrije tijd. Ik denk, nou, uh, dat lijkt me wel interessant. Want waar bestond die onvrede uit? Uh, nou, het feit dat er in die stad helemaal niets gebeurde. Uh, de stad uh, werd ziendroog onveiliger. De mensen durfden niet meer te zeggen wat ze dachten. En uh, ja gewoon, uh, dat je steeds dezelfde gezichten uh, zag. De, de, de politiek leefde totaal niet. Ik geloof dat slechts 40 van de mensen ging stemmen. Ja, hoe lang was de Partij van de Arbeid toen ook alweer uh, op het plus in Rotterdam? Uh, vanaf uh, 46. Ja, dus al die jaren. Ja. Laten we heel even, voordat we verder praten, uh, luisteren naar een paar fragmenten uh, ja, uit 10 jaar leefbaar Rotterdam. Het is tien uur als lijsttrekker Fortuyn arriveert. En hoewel nog niet alle stemmen zijn geteld... is dan al duidelijk dat hij met Leefbaar Rotterdam... een aardverschuiving zal veroorzaken. Goedenavond. Pim Fortuyn is dood. Neergeschoten in Hilversum na een interview op Radio 3. En de gemeenteraadsverkiezingen van vier jaar geleden behaalde Pim Fortuyn... met zijn Leefbaar Rotterdam een daverende overwinning daar. En nu, nu staan ze op zwaar verlies... Partij van de Arbeid, 28,8 procent. Leefbaar Rotterdam, 28,6 procent. Ja, dat was bij de laatste verkiezingen, dat ja. laatste fragment. Als u het zo allemaal langs loopt, wat raakt u dan het meest? Je, je denkt natuurlijk de moord op Pim Fortuyn. Ja, nee, dat, uiteraard, dat raakt ja. het meest. Er zijn nog steeds beelden waar ik niet naar kijk. Dus uh, ik heb allemaal uh, videobanden en of DVD's. En uh, ja, ik uh, kijk daar uh, zelden naar. Wat was uw band met Pim Fortuyn? Uh, ja, wij mochten elkaar wel. En dat is, je kan moeilijk zeggen, liefde op het eerste gezicht. Maar vanaf het eerste gezicht uh, raakten wij wel uh, bevriend met elkaar. En, uh, dat was voor mij iets bijzonders, want dat heb ik niet snel met mensen. En later hoorde ik dat dat voor Pim ook wel bijzonder was. Hoe komt dat, denkt u? Omdat we toch wat gemeenschappelijke doelstellingen hadden. En ja, ook dezelfde de belangstellingen natuurlijk. En, uh, Pim was ook Rotterdammer ja, natuurlijk, hè? niet ja, te vergeten. Wel import, maar dat doet er voor ons niet zo toe. Daarbij, waar ik werkte was vlakbij hem, dus ik ging ook wel eens langs. Ja, en, en, en toen hij uh, werd vermoord, ik bedoel, kon u toen eigenlijk nog wel verder met deze partij? Ja, je moest wel. Hè? Het, uh, Pim had uh, mede geholpen met het collegevorming. We hadden hele goede plannen, die hebben we ook uit kunnen voeren. En dan kan je moeilijk zeggen, we stoppen ermee. Dat ging niet, dat waren we wel aan, uh, Fortuin, uh, aan Pim uh, verplicht. Is er nooit een moment geweest dat u dacht, nou als het zo moet... als dit dus de politiek is, dan uh, kap ik er gewoon ja, mee? Ja, die, die moment heb ik uh, verschillende malen gehad. Die heb ik gehad op het moment dat uh, in de eerste periode... toen we zo voortreffelijk gewerkt, uh, er eigen partijleden waren die eruit stapten. Dan denk je, ja, wat doe je het nou, nou voor? En, en ook als je hoort uh, op welke wijze je werd aangepakt. Hè? Je, je bestuurt de stad voortreffelijk en er wordt gewoon het tegen je gevoerd. Hè? Ik ben docent geweest op een uh, zwarte school. Uh, veel van mijn leerlingen zijn naar de universiteit gegaan naar HBO. En, en die waarschuwden mij hè, en zeiden... meneer, we moeten weten wat er in onze kring over u verteld wordt. En, wat werd er verteld dan? Nou, racistisch, fascistisch, uh, xenofoob, uh, uh, islamofoob, noem het maar op. En, en er, ik kan me één ding herinneren... was een, een, een oud-Turkse leerling van advocaten. En die vertelde dat ook. Ik zeg maar, je, uh, toen al, je, je geeft dan toch wel tegengas. En toen zei ze echt met tranen in de ogen... dat durf ik niet, meneer. En ik, wij hebben dat als leven Rotterdam ontzettend onderschat. We wij dachten, ja, mensen beoordelen ons op ons doen en laten. Je kan moeilijk van een docent op een zwarte school... die uh, vrijwillig lessen heeft gegeven op de internationale schakelklas... kan je moeilijk zeggen dat die islamofoob... Uh, uh, xenofoob of racist is. Nou, maar maar goed, werd, de partij, die, de partij die had natuurlijk ook wel de mond vol. Hè? Over boskeebouw, ja. uh, over te veel uh, buitenlanders in de stad, over quota. Ik bedoel, dat, dat was misschien ook niet voor niets dat er die, mensen waren die dat dachten. Die quota zijn trouwens landelijk overgenomen. Hè? Wij waren niet de enigen die op dat idee zijn gekomen. Maar uh, nee, natuurlijk, uh, de, in sommige wijken was de islam veel te uh, nadrukkelijk aanwezig. Dat heb ik natuurlijk als docent ook gezien. En uh, daar mag je toch wel wat over zeggen dan. Nou ja, er zijn en, en mensen en dat, die, die dat dan xenofoob noemen. Ja, en dat is dan idioot. Want als je de Koran leest, daar, daar lees je xenofobie. En, uh, en ik ben historicus, dus toen mijn eerste islamitische leerlingen kwamen... heb ik me in die bronnen verdiept. Dus ik heb de hadith gelezen, gedeeltelijk vertaald, allemaal vertaald uiteraard. En de Koran, en toen schrok ik me, ik weet niet wat. En ik, ik wil dat gewoon kunnen zeggen. Wat uh, zijn volgens u de grootste successen van die tien jaar uh, leefbaar Rotterdam? Ja, dan hebben, dan hebben we wel een uur de tijd nou, wat, wat, wat, wat, Waar bent u het meest trots op? Nou, in de eerste plaats, wij hebben de veiligheidsindex uh, power gegeven... en we zijn van 5,1 naar 7,3 gegaan. We hebben natuurlijk de Rotterdamwet erdoor gekregen. We hebben de keilen weggesloten. We hebben uh, de stadsmajoniers ingevoerd. Uh, wat ook heel belangrijk is... is dat we een hele nieuwe manier van besturen hebben ingevoerd. Namelijk dat wethouders uh, aangeven wat ze van plan zijn... in die vier jaar dat ze wethouders zijn. En daarop en worden afgerekend. Ze, en daarop kunnen worden afgerekend. Dus ja. ze moeten hun doelstellingen uh, iedere keer laten zien. En, en iedere keer laten zien hoe ver ze zijn gekomen. We hebben het havenbedrijven zelfstandig. Tweede Maasvlakte is er gekomen. Islaamdebatten... Uh, er zijn de interventieteams gekomen. Heel veel, maar niet meer op het plus. Ik bedoel, het is uh, nee, niet gelukt nee, het, om het, nu te nee, besturen. Dat is, uh, en dat is onze frustratie. Wij hebben dus echt altijd gedacht... wij worden beoordeeld op datgene wat we gedaan hebben. En dat zijn we niet. Er is dus echt heel bewust een hetze gevoerd. En, en die heeft uitbetaald. En dat is frustrerend. maar uh, ja, draai daar niet om, hè? Nee, maar goed, er zijn ook mensen die zeggen... Het is misschien ook wel weer goed, want uh, als je dan een tijdje aan de macht bent geweest... dan zijn er weer anderen aan de beurt. En uh, ja, uh, Leefbaar Rotterdam heeft soms ook zo'n grote mond. Uh, ze hebben nou ja. het burgemeester heel erg moeilijk gemaakt. Daar hebben ze misschien hun hand ook wel een beetje overspeeld. Ja, nou... Door hem bijvoorbeeld een envelop te geven toen hij aantrad. Doe daar je, je paspoort maar in. Je, je Marokkaanse paspoort. Dan kan opsturen naar Rabat. Dat viel bij velen verkeerd. Ja, dat nou, was, was mijn idee. Dus ja? ik zit er helemaal niet mee. Ik vind dat uh, flauwekul. Als je twee paspoorten hebt, je. als je ergens uh, voor kiest... dan moet je dat zeker als je bestuurder bent. Dan moet je dat goed doen. Ja, maar het heeft en, de partij wel een beetje aangerekend. En, en misschien nou, niet, is, ik, ik is heb daarna ook, heel, ook wel een beetje de toon gematigd. Ik of heb niet? ook hele andere reacties uh, daarover gekregen. Dat kunt u van mij. Ja, nee. ja, maar de toon is wel een beetje gematigd, misschien toch? Ja, misschien ook omdat de diehards zoals ik, nu wat anders doen. Ja, want u bent naar de PVV gegaan. Vindt u dat ze inderdaad wat rustiger zijn? Leef nee, Amsterdam? maar het, kijk... De eerste generatie Leven Rotterdam mensen hebben natuurlijk toch de, de keiharde confrontatie meegemaakt. Wij hebben gezien hoe Fortuin werd bejegend. Wij hebben gemerkt hoe wij zelf zijn bejegend. En ook de tegenpartij hmm. is wat milder geworden. En dan is het logisch dat Leven Rotterdam ook wat milder wordt. Ja, het is toch ook salonveeger geworden misschien ook? Of niet? Nou, dat hoop ik niet. Maar, maar... Uh... Misschien een beetje een gewone po politieke partij bijna. Nou, daar moeten we dan maar snel voor gaan waken. Fijn dat u waarschuwt. Maar is dat de reden waarom u dan toch bent overgestapt naar de PVV? Want u zit nu in de Eerste Kamer voor de PVV. Ja. Nou, ik, ben, ik heb het acht jaar gedaan. Ik vind uh, Acht jaar is wel voldoende. En daarbij vind ik het heel leuk om op het, in de landelijke politiek uh, uh, bezig te zijn. En toen ik de kans kreeg van de PVV, heb ik die met beide handen aangegrepen. Maar god, het leefbaar Rotterdam en PVV. Ik bedoel, uh, ik zie wel wat overeenkomsten, maar er zijn ook veel verschillen. Uh, er zijn ook mensen die zeggen, ja, dat is nog een stap erger of nog een stap verder. Ja, zo zie ik het natuurlijk niet. Dat is een duidelijke zaak. Uh, het ligt duidelijk in elkaars verlengde. Hm. Met grote verschil is natuurlijk dat het Leven in Rotterdam een lokale partij is en lo lokale belangen. Maar in denkbeelden, wat in zijn de verschillen? In denkbeelden denk ik dat er weinig verschillen zijn. Kijk, je hebt natuurlijk toch uh, mensen die zich voor 100% fixeren op lokale politiek. En dan, dan moet je niet bij de PVV zijn. Dat is een duidelijke zaak. En is er een groot verschil tussen Pim en Geert? Ja, een enorm verschil. Geert is natuurlijk een raspoliticus en Pim was een intellectueel. En, uh, uh, en Pim was ook wel een beetje politicus. En, en uh, is Geert is absoluut niet dom, laten we het zo zeggen. Maar uh, daar is wel het grote verschil, ja. En, en Pim had natuurlijk helemaal geen ervaring. Was ook veel te naïef wat dat betreft. En hij was ook diep verontwaardigd over wat hem overkwam. En Geert Wilders haalt daar zijn schouders over op. Ja. Ja. En, en uh, Geert Wilders is ook de man die deze week dan weer in het nieuws kwam... Uh, met het feit dat de PVV nog steeds uh, geen jongerenbijeenkomst mag organiseren. Hè? Uh, uh, want uh, er zou meer democratie en meer transparantie moeten komen. Volgens in ieder geval Brinkman, ook van de PVV. Geert Wilders wil dat niet en zegt dan ook... Ja, ik heb geen zin in LPF-achtige toestanden. Bent u dat met hem eens? Ja, ik ben dat uh, van groot gedeelte met de mensen. Ik heb natuurlijk die, de opgang en de ondergang van de LPF gedeeltelijk meegemaakt. Ik ben er al een half jaar uitgestapt. En uh, Leven Rotterdam heeft ook geen jonge afdeling. Dus uh, ik, ik kan me dat wel indenken. Ik kom eerst in rustig water. En, uh, maar voor de rest ja, is het eigenlijk niet zozeer aan mij om erover te oordelen. Ik, ik kom net binnen en dan ga je niet... Uh, direct in de keuken meekoken. Je mag al wat zeggen over Geert, of niet? Ja, tuurlijk. Zo erg is het niet. <laughs> nee, zo erg is het niet, zeg. <laughs> U neemt nee, geen blad voor uw mond. Nee, dat nee. heb ik nooit gedaan. Dat nee. hoef ik in de PVV ook niet te doen. Nee. En wordt dat het eind dan toch, die, die senatorschap binnen de PVV? Ja, ja ik denk het wel. Ik, ik ben gepensioneerd ondertussen. Ik heb een heerlijk caravan waar ik heel graag zit. En uh, dit is net een leuke baan erbij. Goed. Nou, succes met het uh, feestvier rondom dat tienjarige uh, bestaan van uh, Leefbaar Rotterdam. Want u zult daar ongetwijfeld bij betrokken worden. Mag ik u danken voor uw komst? Graag gedaan hoor. Ronald Seurensen, hij stond dus aan de wieg van Leefbaar Rotterdam en is tegenwoordig eerste Kamerlid voor de PVV. Goed, vanaf uh, morgenavond 8 uur, dan is Max er weer met twee dingen. Dan zit hier Margrethe Reintjes. En als u wilt terugluisteren of wilt reageren op de uitzending... doe dat dan via onze website Adres is dingen.nl. BNN Today deze de volgende omroep op deze zender. Willemijn. Hi, goedenavond. Goedenavond. Dan hebben wij onder andere Leo Blokhuis, Floortje Dessing, Erik Korton ja, en Ajax. Eh, kan we natuurlijk niet onderuit. Ajax ja, met, met de nieuwe, nieuwe directeur, Louis ja. van Gaal. Ja, nou, daar hoor ho je alles over. Precies, in het nieuws. Of ga je er nog wat over vragen? Nee hoor, <laughs> nee, ik ga luisteren. Ja, dan moet je zo meteen bij ons zijn. Na half negen uh, natuurlijk bij ons. En eerst het nieuws met Kees Groot. Radio 1, het NOS Journaal.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 En die overgangsregering moet met ingrijpende maatregelen Griekenland in de eurozone zien te houden. En het land zou met de nieuwe regering weer kunnen rekenen op een deel van het Europese noodkrediet. En dat was een overzicht van het belangrijkste nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is woensdag 16 november, 2 over half 9. Goedenavond. Ja, Louis van Gaal, de nieuwe algemeen directeur van Ajax. We hebben het er zometeen uitgebreid over. En ook wat de reacties uh, vooral zijn op uh, zijn aantreden. En dan Erik Horton, die is voor Sears Request, het glazen huis... natuurlijk uh, naar Ivoorkust geweest. Na half tien vertelt hij zijn indrukwekkende verhaal. En onze Joris Kreugel, die was bij de Chevaliers. En dat is het Franse woord voor ridders. En ik sta hier op een wijnproeverij in Muiden met allemaal wijnridders. En één daarvan is Bill Clinton, maar ook... Een vriend van mij, en die heeft me uitgenodigd. Het is al bollig hier met jasje-dasje. Maar de wijntjes zijn overheerlijk. Ja, jongens, zo kennen hem weer. Uh, today's Topics, een update met Luc natuurlijk. Ja, ja daar ja, was ik, ween. hallo. Met uh, nieuws zometeen over Nederland Nederlands. Zelfde al, de Eetva, of het Eetva, weet ik eigenlijk niet precies. Een, een pinstoring en donkere wolven boven. Absoluut, uh, als je het geld hebt op je spaarrekening, uh, besteed het gerust. Ja, donkere wolken boven ons land. Zometeen meer erover. Dank je wel, Luc. En dan een sportnieuws, Roland van der Geer, nou waar zou het over gaan? Ja, niet over turn- of trampolinespringen, dat uh, kan ongetwijfeld later vandaag nog. Maar we hebben namelijk weer een nieuw hoofdstuk erbij in de ajax soap Tjöla Ling, Edo Ophof, Marco van Basten. zijn de namen die genoemd werden in relatie tot directiefuncties bij Ajax. Maar het is Louis van Gaal geworden. Per 1 juli volgend jaar voorzitter van de directie van Ajax. Zeg maar algemeen directeur. En tot die tijd is Martin Sturkenboom op die stoel uh, uh, ja, beland. Hij neemt die functie voor zijn rekening. Danny Blind wordt verantwoordelijk voor het technisch beleid. En voor alle duidelijkheid de huidige directieleden van de Aad en Stop blijven ook voorlopig nog aan. Ja, die benoeming van Van Gaal is nog een voorstel van de Raad van Commissarissen... omdat er voor een definitieve benoeming nog procedures in acht moeten worden genomen. Maar voor alle duidelijkheid, Johan Cruijff is in deze benoemingen niet gekend. Gaan reacties halen doen we bij Ragnar Diemeijer. Die is in Amsterdam. Op welke locatie en wat zijn de eerste reacties? Ik sta op het parkeerdek Ronald van de Amsterdam Arena... waar heel veel collega's zich bevinden. Nou ja, er is ook nog een koffietentje, noem ik het maar even, geopend. Daar zitten ook nog wat mensen. Maar het is hier druk en dat is niet zo gek natuurlijk. Want ja, de grote Louis van Gaal moet het als het ware gaan opnemen... tegen de grote Johan Cruijff. Het zijn alle twee op hun eigen manier boegbeelden van Ajax. Je zou kunnen zeggen natuurlijk Cruijff op basis van zijn spelersverleden. Van Gaal op basis van zijn coachverleden. Won de Champions League bijvoorbeeld in Amsterdam... Maar niemand wist ervan in Amsterdam dat dit zou gaan komen. En dus krijg je reacties bij de beroemde slagbomen van de Amsterdam Arena. Mensen die aankomen rijden, die hun radio niet aan hadden staan. En eigenlijk werden overrompeld met de opmerking... Goh, Louis van Gaal gaat hier straks de boel runnen. Want dat is toch wel in de notendop waar het natuurlijk aan het einde van de rit op neerkomt. Wat vinden jullie ervan? Nou ja, dan krijg je bijvoorbeeld een reactie van uh, Arie van Os... ik noem maar even iemand die bestuurslid is geweest uh, in het verleden van Ajax... die zegt, nou ja, ik vind het de ultieme oplossing. Daar kwam het eigenlijk op neer. Er zijn mensen die reageren afkeurend en die zeggen... wat maak je me nou? Die komt er bij ons nooit in. Uh, er zijn mensen die het alleen maar houden op... Uh, wat zeg je me nu, ik kan het niet geloven, ik weet niet wat ik erop moet zeggen. Want het komt erop neer, er zou vanavond gesproken worden... over uh, een lijnpoging tussen die vier leden van die raad van commissarissen... tegenover Johan Kruijff. Er is een verzoeningscommissie geweest, een vredestichtcommissie... onder leiding van Kea Molenaar. Die heeft gekeken of die vier en die ene Kruijff nog bij elkaar konden komen. Nou ja, dat uh, zou besproken worden, kan dat. En vervolgens wordt er een kaart getrokken en die kaart heet Louis van Gaal. Een ultieme koep, zou je kunnen zeggen van de vier in de RVC. Er werd gesproken over de Koep Kruif, dus ook een boek verschenen met die titel. En aan de andere kant doet nu eigenlijk die RVC met die vier mensen precies hetzelfde... Ja, en daar staat iedereen werkelijk met open tanden... of met open mond en met klapperende tanden naar te kijken en naar te luisteren. Dus dat is echt een, ja, ingeslagen als een bom. Wat je van tevoren vermoedt, dat komt uit. Iedereen is eigenlijk, ja, in de war. We zullen één iemand even laten horen. Dat is een Ajax-icoon, Sjaak Zwart. Ook bekend bekendstaand als een uh, kruifaanhanger. Een van de mensen die vanavond de slagboom passeerde. En zijn reacties sprak boekdelen. Ja. Nee, ik heb niks gehoord. Van Gaal. Louis van Gaal wordt de algemeen directeur. Ja. Niet gehoord? Nee, maar niet hier. Ja, dat zei dus Sjaak uh, Zwart. <lacht> ja. Ik bedoel, uh, uh, zwart, meer zwart-wit kun je het niet krijgen, overigens voor alle duidelijkheid. Nee. Deze zaak Zwart is er, omdat er vanavond dus de al genoemde ledenraad van Ajax bijeenkomt, waarin men bijgepraat zou worden over die verzoeningscommissie. Nou ja, er is vanavond wel een ander agendapunt, denk ik. Welke invloed kan er vanuit dat orgaan nog worden uitgeoefend? Uh, nou ja, goed, er moet toch een keuze worden gemaakt. Uh, tussen de een of de ander. Ik bedoel, gaan ze mee met het voorstel van die vier... die dus al afspraken hebben gemaakt met Martin Sturkenboom... met Danny Blind als uh, hoogtechnisch directeur, met Cruijff... Of niet, formeel kan die benoeming niet plaatsvinden, zeker niet vandaag en formeel ook niet door die ledenraad. Maar goed, als de leden van de club Ajax, want daar komt het op neer, zijn afgevaardigden van de AFC Ajax, de voetbalclub. Als die iets willen of iets niet willen, ja, dan is dat in principe doorslaggevend. Dus dat is eigenlijk waar het vandaag over gaat. Alleen de mededeling is volledig nieuw, komt helemaal uit het niks. Ja, dat is een overval bijna, noem het een overval. En daar moet eigenlijk gewoon linksom of rechtsom, er moet zwart of er moet wit worden gekozen. Dat is duidelijk. We gaan er meer over horen na tien uur. Of misschien nog wel nee, verderop in joh. deze uitzending. Bij ons ook nog. Maar goed, we ja. hebben straks Menno de Galant van het bekende boek Uiteraard. te gast. En die gaat de hele zaak nog eens even opnieuw duiden. Maar ja, we houden je op de hoogte van En wij van komen de straks de ook even, als het tijdens die ledenvergadering... als er nieuws uitkomt, dan komen we sowieso ook even daarop Fantastisch. terug. Fantastisch. Fijn, hè? Oké. Okay. Leuk. Zijn we nu klaar dan een keertje met die soap? Klaar. Goed, wel het van de geer. Dankjewel. Radio 1, PNN Today. Leo Blokhuis hier al die tijd, naast mij. Uh, je lijkt niet enorm in de war van het nieuws van Van Gaal, als ik zo naar nou nou, kijk. Ik, ben een, ik heb een Ajax supportersclubkaart. Ik kom er erg graag, maar ik kijk vooral naar het voetbal. Want ik hou het, niet nou ja, nee, ik hou het wel bij. Ik, ik, ah, uh... maar dan vind je er wel wat van. Nou, ik vind er wel wat van. Ik, ik uh, ben erg lang op de hand van Cruijff geweest. Maar ik begin dat een beetje dat, een beetje dat gevoel kwijt te raken. door Die tijd met die man. Want het wordt toch een beetje een rommeltje, denk ik. Dus, maar ik ben echt... Uh, ik, maar ik, ben je blij met Van Gaal? Ja. ja. Nou ja, ja... Ik, ben, ik denk dat het wel een goede gast is. Maar dit is wel, ik ben, dit is wel een streep, inderdaad, door, denk ik. In, nou ja, dat zei Ronald net ook al. Dit is een streep door alle plannen van Kruiven. Van dat vind ik toch wel jammer. Ik, ik, bedoel, ik, ik denk ook dat, dat, dat uh, een club als Ajax. Um, dat Nederland een te grote vergadercultuur heeft om Kruiven om te kunnen laten doen. Wat hij bijvoorbeeld in Spanje wel heeft kunnen doen. En uh, da, daar had ik met. Ja, weet je, er is behoefte. Je zegt behoefte. Er is behoefte aan duidelijkheid. En ik denk dat met ja. verhaal er meer duidelijkheid ja. komt dan. Kruif uh, met alles wat hij tot ja. nu toe heeft bewerkstelligd. Maar gaat Kruif ja. nu weg dan? Is dat de logische conclusie? Nou ja, ik hoop het niet. Maar dat, dat, die twee mannen hebben elkaar in het verleden zo ongelooflijk uitgesloten. Ja. Maar hij heeft het natuurlijk altijd zo hard gespeeld. Van het is mijn weg of geen weg. Kruif. Uh, uh, ja, nou ja, en wat... Van Gaal heeft tot een half jaar geleden geroepen. <laughs> ik kan nooit bij Ajax werken. Dan kan niet wel. Er is er blijkbaar gebeurd. Er, een... er, er, er kan er maar één de baas zijn. Dus ja. dat woord of Kruif van gauw. En wat dat betreft is die ledenraad vanavond natuurlijk wel van, van, van enig belang. Maar is dat het laatste, voor? Is dit het laatste nee, voor? Nee, nee, die kunnen alleen het vertrouwen in de Raad van commissarissen opzeggen. Dan gaat er wel weer een andere procedure starten. Dus wat dat betreft hoop je maar eigenlijk dat die ledenraadvergadering vanavond zegt het is oké. Okay. Weet je, ik ga zaterdagavond gewoon lekker kijken naar Ajax tegen. Wat is het? Nachtstof? Is dat lekker, ja? ja? hij is leuk, man. Okay. Het voetbalspelletje Veel gaat plezier. het toch. Goed. Nou, Leo, uh, daar kwam je eigenlijk helemaal niet voor nee, in Ajax, ja? maar je had iets met een boek. Hè? Met laten we daar daarover hebben. Um, dus Sound of the South? Ja. Moeilijk woord. Ja, heb dus heb ik uh, over nagedacht toen ja. ik het schreef. Ik dacht, hier gaat iedereen, ik, inclusief ikzelf, ga je daar je tong over spreken. Sound of the South. Ja, ja. een beetje Hollands, maar ja, goed. Ja, ja, ja, een boek je. over um, Amerika, het zuiden van Amerika. Over de muziek, over de verhalen, over de artiesten. Um, ja. En dan, dan zie ik heel cliché uh, dikke negers vormen... op grote porches die daar uh, met <laughs> een blik bier in de hand zitten. Heerlijk, dat is iets meer het bluesgevoel, maar het, het klopt wel. Het beeld van de porch en uh, Het hoeft niet negers te zijn, hoor. Daar zitten ook witte mensen zitten daar met uh, gitaar. En dat is juist het bijzondere van het zuiden. Want jij bent er vaak geweest. Je hebt veel gemaakt. Ik kom er eigenlijk net daar. vandaan ook. Uh, ik heb voor uh, de Top 2000 een filmpje gemaakt met Percy Sledge. En toen ben ik ook nog maar weer eens even gekeken... naar wat uh, heb, heb ik ook nog wat dingen gezien die, waar mijn boek ook over gaat. Maar even in het kort... Het, uh, kijk, er staan de zuid is dekt eigenlijk niet... Hij was beter, hoorde je het? deed, je deed hem helemaal. zo snel dat ik... Hij, ja. hij, de, hij, deed hem, hij, uh, hij dekt niet helemaal uh, de lading. Mm. Want, want de blues natuurlijk komt daar. En de Cajun en New Orleans komt hele spannende dingen uit het zuiden. Ik heb het eigenlijk vooral over country en soul. En waar die elkaar ontmoeten. En dan ervan uitgaande dat country traditioneel een blanke stijl is. En soul traditioneel een zwarte stijl. Als je dan weet dat het zuiden van de Verenigde Staten... niet het meest progressieve deel van Amerika uh, is. Uh, dat daar... In de periode dat mijn, mijn boek begint in 1961, ongeveer 1960. Dat er een aantal staten daar zijn waar zwarten nog niet eens stemrecht hebben. Uh, maar dat het muzikaal op een wonderlijke manier fuseert en bij elkaar komt. Dat vond ik heel een, een, een, ja. een, een, een, een bijzondere vraag. Daar heb ik niet echt heel goed antwoord op gekregen. Maar dat vond ik het, het te gekke eraan. Je hebt een mooi boek gemaakt. We gaan even drie artiesten eruit nemen die jij mooi en belangrijk okay, vond. En die je ja. graag wilde bespreken. Uh, als eerste Aretha Franklin. Goed is dit. Hè? Fantastisch. Right. B-kantje notabene. Is dat zo? Ja. Maar waarom moest Aretha Franklin in je boek? Nou, omdat, dat, uh, omdat dit, dit, dit misschien wel het beste bewijst wat de kracht is van het, van het zuiden. Aretha komt uit Memphis, is daar geboren, staat nog een, een soort schuur, uh, een beetje vervallen huisje waar zij ooit geboren is. Is naar het noorden verhuisd, want haar mm. vader was dominee, dus dan ga je wel eens weg. Laat ik vooropstellen dat Rita Franklin geen eens een slechte plaat gemaakt heeft... maar weinig mensen weten dat zij in, in 1961 al haar eerste... ze heeft ook nog in de jaren 50 een plaat. maar in de jaren 60 haar, haar carrière als zanger begon... vanuit New York bij het grote Columbia-label. En er zijn een stuk of acht platen gemaakt en die kent bijna niemand. En toen tekende zij bij een ander label, Atlantic... en daar zat een man, Jerry Wexler, en die zei... Rita Franklin, daar is nog nooit uitgekomen wat daarin zit... en volgens mij komt dat omdat zij naar het zuiden moet. Zij moet terug naar waar ze vandaan komt. En het eerste nummer dat ze daar opneemt, dat is dit. En de A-kant van de single I Never Love the Man, The Way I Love You. En ze nemen het op. En sindsdien kennen we Aretha Franklin als de Queen of Soul. En het grappige is dat ze daar dus in, in Muscle Shoals terechtkomt. Dat is een heel klein stadje uh, ten zuiden in van... Alabama. Ja, in ik Alabama. Het, ik heb het even opgezocht. In Noorden-Alabama. Het, het is niks. Het is, het is uh, Maar daar was een studio en die had een geweldige band... En die band, dat waren allemaal blanke jongens. die als kind aan de radio gekluisterd lagen uh, country ja. muziek te luisteren. Dat zijn jongens die uit de Hilbillie zien komen. en die uh, zich bekeerd hebben tot, tot de RB. maar die gewoon hun muzikale geschiedenis meenemen. En die wonderlijke fusie van, van, van country en sol, wat eigenlijk daar in het zuiden... dat geeft zo'n diep sol, noemen ze dat ook wel eens. Dat geeft zo'n zo onwijs goed gevoel. En Rita die voelt zich daar blijkbaar zo prettig... dat wij herkennen allemaal ineens de ster uh, die zij inderdaad ook is. Dus zij werd dus, pas een ster toen ze weer ja, terug ging ja, ja. naar het zuiden. Ja, ja in 1967 U. gebeurde dat. Daarvoor ken jij geen één nummer, bij wijze van spreken. Ja, ik wil je niet onderschatten. maar. <lacht> <lacht> ik denk dat je dat gebeurd juist uit hebt, Leo. Ja. Oké, okay, en, en jij bent daar geweest, maar jij bent ook in die studio geweest, hè? Ja, ja, ja. Een beetje de, de een achterafbuurtje, geloof ik. Ja, nou ja, een achterafbuurtje. Het is gewoon een heel klein stadje. En, en uh, hij staat nu, staat hij tussen, de, tussen de, de, de plaatselijke apotheek, de CVS Pharmacy, en een Taco Bell of zo, zo'n zo eethuis, staat hij in. Um, maar uh, er is, geen, er is geen, geen schrootje veranderd. Het is zo'n zo houtbetimmerde hok en, en het is geweldig. Om daar te zijn, omdat je gewoon, je ziet daar foto's aan de muur staan, je ziet Aretha Franklin en je zegt hé. Hey Wacht eens even, één stap opzij. Nu sta ik op de plek waar Arita stond. Ja, het is heel kinderachtig, maar dat is gewoon, dat is gewoon leuk. Nou, jij om... daar? Want jij hebt al zoveel van dat soort reizen gemaakt. Zoveel dat soort dingen gezien. Dan dus sta je daar toch een beetje als een Ja, klein ik sta als een leotje. kind in een speelgetwinkel. En vooral daar in, in Alabama. Omdat als je in Memphis of waar dan ook dat soort plekken bezoekt. Dan moet je een tientje betalen. Hebben ze keurig mm -hmm. van die hekjes neergezet. En van die persplexplaten ervoor gezet. En dan zie je een foto uh, tentoonstelling, netjes. Maar die studio werkt nog gewoon. Ik ben daar gewoon op een, uh, op een uh, maandag namiddag om half zes naar binnen ja. gelopen en de vrouw die me tegenkwam, die zei: Wat kom jij uit Nederland? Nou, te gek. Kom verder, ga daar naar binnen. In die, da daar is de studio, maak maar foto's, doe wat je wil. Ik kom even zo bij. Ik moet even iets afmaken. Gewoon, die, die, die ja. vriendelijke en, en uh, ja, het is het is oorspronkelijk gebleven en het is nog in werking zelfs. Dan Arthur Alexander. Ik had nooit van iemand gehoord. Is dat de Shame ja, dat on Me? Nee, of nee, nee, ben nee, ik nee, niet de enige? Nee, daarom schrijf ik zo'n boek ook. Omdat ik echt, Dat meen ik op weg te dus zijn. Zo ongelooflijk veel goede artiesten. Die geweldig, Als je van Aretha Franklin houdt. Dan, dan weet ik zeker dat je op die, bij die collectie dat hij namen tegenkomt... dat je er nooit van hoort, maar dat, dat zit in de buurt. Een tragisch uh, Arte... verhaal ook, dit, hè? Arthur Alexander is een heel tragisch verhaal. Kijk, Arthur Alexander is eigenlijk de eerste man... die echt een hit scoorde vanuit Mussels, vanuit dat plaatsje. Daarom is hij heel belangrijk. Hij was gewoon uh, bellboy in een hotel. Uh, stond bij de lift uh, mensen te helpen. En uh, zong s avonds uh, zijn liedjes... Hij had een getroubleerd huwelijk en dat hielp heel erg. Dus hij zong heel verdrietige liederen over zijn vrouw, Anna... waar het niet goed mee ging, tenminste tussen hun twee. En dat is opgenomen in een oude tabakswarenhuis. In een oude uh, tabakswinkel, zeg maar. Uh, uh, en, en dat werd wonderbaarlijk, You Better Move On, een, een grote hit. De Stones hebben dat uh, ook, ook nog gecoverd. En daarmee is het, het geluid van deze stad, wat je hier ook hoort, is, is uh, gedefinieerd... Uh, uh, op de gitaar hoor je bijvoorbeeld ja, van die likjes, die komen echt uit de country muziek. Uh, het, het, het liedje is opgebouwd als een country liedje, maar het is onmiskenbaar soul. Het is een zwarte man die het zingt. Uh, die en toen man... werd hij. Die... Het ja. eindigde toch heel tragisch Ja, Dat is met heel snel. Want die man die is. Uh, uh, ja, op een gegeven moment houdt zoiets op. Met, dat, dat heeft vaak te maken met bijvoorbeeld dat de disco komt. Of, of er komen gewoon nieuwe sterren. Je, je ster veet uh, weer, ja. uh, zeg maar. En uh, hij werd buschauffeur. Hij reed een schoolbus. En toen hebben mensen hem overgehaald om nog één keer. een Doe dat nog één keer. In 1992 heeft hij nog één album gemaakt. Prachtige plaat. En een half jaar, een half jaar daarna toen werd het dan blijkbaar allemaal te veel. Toen gaf zijn hart het op. Hij was in de 56 of zo. En die man heeft dus heel heel kort plezier mogen hebben van zijn uh, comeback. En dan nog een klein stukje van de laatste: Betty Levet. Erg mooi. Ach. Maar helaas moet de luisteraar maar het ja. verhaal in je boek lezen. Want we moeten okay. door, Leo. We, we gaan, wat we gaan draaien nu nog eventjes. Uh, niet uh, uit, die, uit jouw boek, maar Back Down South. Uh, van Kings of Leon. Ook geïnspireerd hè, op de Ja, maar muziek die, jongens van het die, komen, die jongens die komen uit Nashville. Die komen, Nashville, daar stopt het bij mij, zeg maar. Ja. Nashville en Lager. Dus die komen daar vandaan. En het is, een, het, het is eigenlijk een muziekstijl die nu. Ik bedoel, Betty Le liet je het horen. Maar die maakt nu weer praten. Maverick Staples zit in die, in die hoek. Uh, wat, uh, uh, hoe heet het? Uh, Solomon Burke. Uh, tot, maar ook bijvoorbeeld Shelby Lyn en haar zus Alice Moore en zo. Dus ook aan de blanke kant heb dus je die mensen die, die horen gewoon helemaal bij die, die fusie van Country en Soul. Het is nog heel erg levend. Ga je mezelf... Uh, ga je de DJ spelen? Nee, doe ja, dat natuurlijk. Dit duur is ook mooi. Kikrior, petal, ja. zout. Leo Blokkaas, dank je okay. Come on out and dance if you get the I'm no. done. Dus geïnspireerd op de muziek uit het zuiden van Amerika, Backdown South. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Italië heeft weer een nieuw kabinet. Het eerste kabinet Monti is iets na vijf uur beëdigd. En de nieuwe premier Mario Monti, super Mario, is uh, zelf voorlopig ook minister van financiën naast dus dat die premier is. En voor de rest bestaat die ministersploeg vooral uit onbekende deskundigen onder wie dus een aantal hoogleraren. Bas Mesters is correspondent in Italië. Bas, goedenavond. Goedenavond. Ja, bijzonder is dus geen één politicus. Uh, Monti zei vandaag uh, het volgende over zijn eigen nieuw kabinet. La non uh, presenza di personalità politiche nel governo uh, agevolerà. Volgens mij zegt hij dat het uh, eigenlijk makkelijker is zonder politici in het kabinet, of niet? Ja, hij zei daarna nog, dat uh, dat blokkeert niet, dat versnelt de zaak. Ja. Maar hij moet erbij zeggen dat hij eigenlijk liever twee belangrijke gezaghebbende politici erbij had gehad om het draagvlak te verhogen van deze regering. Maar, maar dat is niet gelukt, omdat nee. de politieke partijen elkaar tegenstreefden. Dus dan maar zo'n kabinet. Um, maar in Italië zijn ze er wel blij mee, toch? De gemiddelde Italiaan. Ja, op... Ja, een grote meerderheid van de Italianen is heel blij. De afgelopen jaren zeiden veel Italianen die ook op Berlusconi stemmen... die zeiden, ja, maar waar zouden we anders moeten op moeten stemmen? Er is geen alternatief. Nou, dat alternatief, dat is er nu. Het is een niet-politiek alternatief. En je ziet meteen ook dat het uh, erg gewaardeerd wordt door de Italianen. Ze vragen zich wel af, nu maar hopen dat die politici die in de kamers zitten... in het parlement, dat die deze mensen ook laten werken. En dat moeten we nog zien. Ja. Wat, wat zijn, dat zijn dan een beetje de reacties van de Italianen. Wat uh, zeggen andere politici ervan? Uh, Berlusconi zelf die zegt, we, we zijn in goede handen. Um, hij is nu alweer een eigen um, partijvergadering uh, aan het voorzitten... waarin hij zelf zei dat, dat ze nog steeds 27% van de stemmen hebben... en dat ze nu alle tijd hebben om dat weer op te krikken... voor de volgende verkiezingen die waarschijnlijk in mei 2013 plaatsvinden. Ook op de linkerzijde zijn ze zeer positief. Ze zeggen wij accepteren alle maatregelen die Monti neemt... zegt Bersani van de grootste oppositiepartij. Een kleinere oppositiepartij is tegen... Uh, maar stem de, toch mee uh, en zegt we gaan het per, van geval tot geval uh, bekijken. En de grootste tegenstander is de Lega Nord. Ja. Die doet, of, doet alsof ze kwaad is of is echt kwaad. Want zij zegt er is helemaal geen politiek meer in, in, in dit kabinet gericht op uh, het noorden van Italië. En uh, die partij die uh, staat vooral voor de Noord-Italianen. Ik uh, vertaalde even een krant op internet via Google en de, toen las ik, geloof ik, dat de Coriella della Sera schreef: Het is de meest capabele regering die Ita Italië in jaren heeft gehad. Wat denk jij daarvan? Bas ik gaat even verzitten. Dat is <laughs> hoor je me niet meer, Bas? Asbestos in Italië? Nee? Nee, die zit wat te verschuiven op zijn stoel. Nee, hij is weg. Nou ja, dat was het. Kort, maar krachtig. Dankjewel, Bas. En dan gaan we naar de dag van Joost Geugel. En dan sta je in een keer met allemaal oude heren in blazertjes aan lange tafels met allemaal flessen wijn op een wijnproeverij. En ik ben uitgenodigd door een vriend op een wijnproeverij en die legt het een en ander uit. Maar degene die het allemaal georganiseerd heeft onder andere, dat is Arend Jan. En hij krijgt nu een glaasje wijn ingeschonken. En het bijzondere is, hij is een soort wijnridder, een chevalier En ik krijg nu om al een beetje in de stemming te komen... een glas wijn uitgeschonken door een Français. Ja, Santal. Est-ce que tu veux nous servir un type de fabuleux Claude s'il te plaît? Pas de probleem. Merci. Even eerst goed je neus insteken. Ik hou niet van rode wijn. Oh, dan ga je hier van houden. Laten we klinken. een Beetje goor. Ja, maar het is natuurlijk ontzettend leuk... dat mensen lekker goor staan te doen met de mooiste dingen van de wereld. Laten we eerlijk zijn. Ja. Sorry. Alle beginnen is moeilijk, Joris. Nou, kersen. Kersen? Kersen. Echt voor jonge, jonge kersen uit de kersenboom. Ik zeg dat je ook uit moet Ja, dat moet ook eigenlijk. Maar het is vandaag wel een beetje een feestelijke gelegenheid met al de ridders die hier zijn. Ik ben lid van La Conferie, des Chevaliers, du de Tatouin, de Claude de Vujon. Zo, toen maar, hé, ontvolgt. Je moet natuurlijk weten dat de Bourgogne is natuurlijk groot geworden door de rooms-katholieke invloeden. En dus we geven daar hele grote feesten op het kasteel waar mensen geridderd worden. We zijn hier vanavond overigens bij elkaar met allemaal ridders uit Nederland. Omdat we uh, Jo Brakeker binnenkort gaan ridderen in Frankrijk. Samen met Bert van der Leden van de Supperclub. Maar hoe word je dan een ridder? Nou, door geballoteerd te worden door iemand die al ridder is. Door mij dus bijvoorbeeld. En je hebt hier een, een schaaltje om je nek houden? Ja, dat heet een Tat Kijk, als je dat hoort, dat is van zilver. En er zitten allemaal randjes en bolletjes in, waardoor als als je daar wijn in schenkt, zo, kijk. Dan zie je de kleur van de wijn. En vroeger dan pakt ze dat napje en dan slurpt ze daar. De wijn uit. En dat is om te beoordelen of de wijn mooi en goed gelukt is. Maar je moet hem wel even goed leeg drinken, want, ja, want anders komt alles op in. je witte bloes ja, terecht. Het is wel een beetje een oudbollig wereld, hè? Ja? ja, dat zeggen mensen er wel eens van. Er zijn natuurlijk ook mensen die lid worden, die hebben al wat gedaan in het leven. Om geridderd te worden, dat gebeurt alleen maar in ons clubhuis. En dat is het Clos de het klooster. Dat betekent zoveel dat je met wijnstokken op je schouder wordt geslagen, veel moet drinken. En, uh, en, en, een, en een beetje Frans moet babbelen tegen wat oude mannen die je dan ook nog moet zoenen na afloop van de ceremonie. Dan begin je wel heel bedenkelijk erbij te kijken. Kijk. Een beetje denken aan de rooms katholieke Kerk. Nou ja, dat, maar daar komt het ook uit, uit voort natuurlijk. Hè? Dit, dit gezelschap is ooit begonnen in de vorige crisis van de vorige eeuw. Er waren een paar wijnboeren die hun wijn niet meer konden verkopen in de dertige jaren. En die zeiden, weet je wat, als we het dan niet kunnen verkopen, kunnen we het beter zelf opzuipen. En toen zeiden ze elke zaterdagavond, nou, we nodigen de politieman uit, we nodigen de burgemeester uit. En zo kwamen er steeds meer notabelen naar die avonden van die wijnboeren in de Bourgogne. En daarna zijn er allerlei fondsen uit buitenland, Amerika. Is dat heel groot geworden? En is het nu een broederschap van ridders die zo'n 13.000 mensen in de hele wereld tegenwoordig, van Japan tot China, Bill Clinton bijvoorbeeld, komen daar allemaal naartoe? Er... Wat gebeurt er dan? Men komt naar Claude de om de nieuwe postulantridders te verwelkomen in hun broederschap. Dat zijn er dan 25 per keer. En dan komt zo'n 600-700 man op zijn avond naar de Bourgogne toe rijden en vliegen en zwemmen. Waarna we dan aan tafel gaan om de hele avond tot diep in de nacht een geweldig banket bij te wonen... waar het eigenlijk gaat om de wijnen. En dan maak je dus een diner mee voor 700 man met een militaire discipline, hoge kwaliteit... Dat is een discipline wat je nergens in de wereld vindt. En dan worden drankliederen gezongen en wijnliederen maar gezongen. En die ken je ook allemaal uit je hoofd? Nou, nee, niet. Want de tekst is vrij moeilijk. Just vivier, just vivier, de treboure Dat is ongeveer een strofe uit een van onze lieden. En arend, wie komt hier aanlopen? Jo, Brake. Ja. En die wil ook ridder worden. Ja, dat ja. is belangrijk voor je. Kijk, als je dan toch ridder moet worden, dan kun je beter maar ridder worden van die groots. Ik weet ik niet. Ken je dat de, de Mogonje Clovisioni? Ja, dat is ja, een keer gewoon volgens mij in de tent gestaan. Mooie begonnen wijnen, dat, dat is toch een soort goud. Dat is oude traditie, daar ben ik wel voor. Kijk, wijn geeft gewoon fleur aan het leven. Een prachtig natuurproduct. Het wordt met heel veel zorg gemaakt. Moet je toch allemaal maar willen, zo'n boer? We hadden nog uren en uren door kunnen praten over wijn. In ieder geval wel even leuk, dat verhaal over die wijnridders. Dat kende ik niet. Maar een wijntje blijft voor mij. Een wijntje, het liefst wit. Maar als je zo'n rode, zo'n hele dure wijn drinkt... dan smaakt die ook best wel goed. Rood, even wit, veel liever rood. Heb je een vraag op Twitter, dan zet je er altijd hashtag durf te vragen. BNN Today. Hashtag durf te vragen. At World of Annie vraagt... zijn mannen geiler tijdens de koude maanden? Hashtag durf te vragen. Met Wil Berghuis, Ik denk dat uh, of het nou koud is of warm, mannen niet zoveel minder of meer geil worden. De Temperatuur maakt niet zo heel erg veel verschil. Wat wel verschil maakt is het uh, zonlicht. He, want uh, zonlicht op je huid. Vergrote lust en de zin in seks en je wordt er sowieso uh, wat vrolijker van. Dus uh, als je zo'n miserige, grijze dag hebt, ja, dan, uh, dan ben je een beetje somber. En dan uh, heb je sowieso niet zoveel levenslust. Maar als het zo'n mooie dag is zoals vandaag, ja, dan ben je vrolijk. En dan, uh, dan maak je dat ook wel, uh, wel wat geiler over het algemeen. Hashtag durft te vragen. Goed om te weten. Um, het nieuws met Kees Groot.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 Vanavond in de eerste VPRO-ITVA-special. De Deense filmmaker Mats Bruger. Zijn documentaire The Ambassador is de openingsfilm van ITVA 2011. Met gevaar voor eigen leven begeeft Bruger zich in de wereld van de diamanthandel in Afrika. Vanavond 11 uur bij de VPRO, Nederland 2, ITVA 2011. Ook de mooiste wintermode nu tot 50% korting. Dit is Radio 1.